Wiermaaiers. Een spel van de Wadden. Auteur Gerrit Pleiter. Plaats de Uitlid en de Darsk van een oude boerderij op het voormalige eiland Wieringen. Tijd een avond in de zomer. We vragen uw aandacht voor Wiermaiers. Maar je zal vandaag goed zijn opgeschoten. Wat zie je daar buiten? Als het een beetje wil, wordt het varen vannacht. Wat kijk je naar? Ik zie niks. Ik hoef ook niks te zien. Moet je vragen of je blind mag worden. Ik zei dat het weer varen vannacht. De wind loopt voor de zon uit. Wat wordt helder. Het is mooi weer om te varen. Ja, maar uitkijken. Meteen als het dag is. Ik kijk niet. Ik maak weer. Ik weet wel waarom je gaat. Ook voor jou ga ik de zee op. Ik zie je al duizend keer... Er is niks te halen. Altijd is er bier geweest. Ga jij maar fijn in je lege zee maaien. Ja, ik, ik kom thuis met een aak vol. Is zo leeg als de dag, als je oud bent. Nog veel leger. Van pure ellende zul je jezelf verzuipen. Omdat ik je broer ben. Daarom doe je zo tegen me. Ik heb het van de mosselvissers. Ja, niet op de blinde maar De bol. de zwel. Dit is een smoesje van je. Ja, dacht ik het niet. Begint hij weer. Je kunt er nog altijd niet van slapen. Dat ik toen niet meteen ben gegaan, dat, dat ik hem nog had kunnen redden, misschien. Jij zoekt volken. Ik werk. Dat noemen ze nou de liefde. Ik zeg niet het eens, steek nou ook eens een poot uit zuiplap. Straks kunnen we de pacht niet betalen. Zitten we midden in de ellende. Dat hoor je niet van me. En wat is mijn beloning? Je begint me van alles te verwijten. Als ik je vlak voor het afscheid nog een paar woorden zeg. Omdat je er niks van begrijpt. Wat moet ik begrijpen? Dat kan ik je niet uitleggen. Iedereen heeft zijn eigen verstand. Daarover zit je te piekeren. Dat is niet voor een andere weggelegd. Uh, yes. Je bent een filosoof, Geel. Weet jij waar ik het over heb? Nee. Als ik zou zitten kijken, dan zie ik het voor me. Wat? Wat jij niet begrijpt. Je hebt een delirium, broer. De smerpen. is de smerpen niet meer. Oh, ik, ik heb begrip voor je moeilijke toestand. Ik, ik zie torens. Dat, dat, dat doe ik nou eens de moeite waard. ...om over te praten. Torentjes, Heb ik het niet gezegd? En wat doen die torentjes van jou? Daar kun je toch niet bij. Kunnen we toch proberen? Ze pompen goud uit de grond, Dan Zie je aan. goud. Waar doen ze dat? Hier. Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Omdat je het niet wist. Dus, dus nou zit het er. Hier. Onder mijn voeten. Als jij mijn verstand had, dan wist je wat ik bedoelde. Ja, dat, dat roept die never bij je op. Je bloed is verjaaiend. Je ziet eigenaardige dingetjes die goud pompen. Ik wil ook wel eens zo'n goudrompje. Jij ja, zou in dat kassie van jou niet een flesje hebben. Hè. Ja, mam, laat me met rust. ja, mama wil me Ja, Mama, mag ik eens kijken? Als je blauw maar aflaat. Ja, je zou met een paar dorre lippen naar buiten zitten te glazen. Hè. Met tranen in mijn keel. Ja, ja jij, jij drinkt je verdriet. Dat om die torentjes. Ja. Als ik die meiden van jou was, dan zou ik zeggen, ga jij maar vier maaien. Ik wil niet van zuipas, mijn broertje. Ja. Als ik jouw dochter was, dan liet ik jou stikken met je lamme ijbel. Ze mag gaan en staan waar ze wil. Je stuurt haar erheen. Met mijn vaderlijke toestemming. Jouw vaderlijke toestemming, maar moet ik lachen. Hoor je dat? Ik lach. Zo ruimdenkend ben ik nou. Dat kind mag ook wel eens een verzetje. Naar het dorp. Inkopen doen zeker. Of ik niet beter weet. Met... Maar je mag het best weten. Heb ik zijn naam genoemd? Ik weet wat je zeggen wilt. Uh, die, die arme jongen belazeren met je dochter. Je hoeft niet in de smerpen te blijven. Laat die meiden van jou zelf een meid opscharrelen. Meiden zat in het dorp. Maar ze lusten hem niet. Ze lachen hem uit. Daarom moet mijn dochter trouwen met die, met die beslagen druif van jou. Ja, de, de baan stuur je daarop. Van alles hoor je over die boor, jongens. Maar jij stuurt jouw dochter erheen. Maar je weet van niks. Die zegt elke keer als hij thuis komt... ...vader, waar is baaf? En dan kijkt me man met zijn goeie ogen... ...en ik lieg hem wat voor. Ik doe het niet langer. Een beste jongen is het, een jongen uit duizend... Maar je moet niet aan zijn rechter komen, dan, dan, dan wordt hij de duivel zelf. Hoor jij ook iets? Nee. In het achterhuis? Is het mij hier soms? Die, die is nog niet terug. Met een paard. Dood moet paard. Zoals je dat vroeger hoorde in de korenmolen. Ik, ik hoor niks. Ja, wil niks horen. Je, je hoort je kwaaie geweten in je rondlopen. Wie heeft er een kwaad geweten? Het is Ibel. Huh, Ibel. Aan de bed gekluisterd is ze. Al jaren. Stoelgang, verschoning, verlichting. Met alles moet ze geholpen worden. Hoor je nog iets? Het is Ibel niet. Uh, laten we zeggen dat het inbeelding is. Zijn we eraf. Het is niet in orde in huis. Ga eens kijken. Uh, als ik iemand tegenkom... Dan doe je de groeten. Vraag je naar de gezondheid. Of ze ook een glaasje mee wil drinken. Dat mij dit nou moet overkomen. Uh, je grijs ben je ervan geworden. Jij kaal. Geen aardwaar op dat schandhoofd van jou wit worden. En als ik niemand tegenkom? Dat is de voorspelling. He? Dan ga jij sterven. Oh, ja. Hou nou eens je afval. Op je bed dacht je het uit te blazen. Maar het wordt een kwaaie dood. Weet jij nog toen Volker de deur uitging? Uh, de laatste uh, keer? Inbeelding. Toen hebben we het ook gehoord. Ja, dat maak jij er nou van. Waar of zij nog... Het Dat varen. ze het ook hoorden. Ja, het hele huis is er door geweest. Niks te zien, zei Daar ben ik dan. Huh. Laat me niet zo schrikken. Wat zie je eruit? Hebben ze hier weggetrapt? Wilden ze je niet langer? Ik kom terug zo ik wil. Ze hebben een vader beledigd. Als het jullie die bevalt, dan ga ik wel weer. Brekt naar het dorp toe om ze uit te roeien. Ze komt terug vanwege de natuurlijke drang naar de ouderlijke woning. Omdat ik de twee oude mannetjes niet kan missen. Gisteren, Gisteren kwam je anders terug, hè. Dat was nog eens thuisgekomen. Wat heb je daarop aan te merken, met, met, met, met een auto gebracht door een hele troep zingende en brullende knapen. Zat als apen waren ze. ze waren een beetje vrolijk. Ja, een auto vol bezopen boor, jongens. Dus je dochter is een handwerker. En dan vragen ze nog waarom ik drink. Omdat ik een broer heb, weet je het nou? Ja, laat ze oproepen naar de buitenbanders. Jij hebt smerige fantasieën. Je hebt een vergeilde gedachtenwereld. Ja, ja, ja, ja, jij met je reine dochter. <laughs> dat, dat doen ze nou, een kaartse maagd? En jij wordt pas mens als je dood bent. Ja. Altijd hetzelfde als ik thuis kom. Waren jullie er maar niet meer? Kwam ik thuis in een schoonlegaar? Ja, haar ik nou maar weggegaan, Geel. Jij wou toch? Niet ik weet. Ja, voor mij hoeft het al niet meer. Ik wou niet eens weg. Ja, je was een beetje onrustig. Jullie wouden kijken of ik werd thuisgebracht? Ja, waar je vader naar gekeken hebt. Niemand heeft me weggebracht. Ik heb je niet zien thuis komen. Ja, als een steen uit de hemel kwam je binnenvallen. Blijf maar fijn buiten kijken of ik er al aan je vader zag de hele smerpen niet meer. Klets nou niet. Ja, en jij zei dat de hele smerpen. Ga maar zoeken hoor, die smerpen van jullie. En maak dan meteen het erf aan kant. Ja, voor de nachtuilen zeker. Jullie hoeven het niet te laten verbeesten. Gaan jullie al? Ben je terug, baas? Waar zijn ze? Naar buiten. Je moet hier niet rondlopen. Ze kunnen ieder ogenblik binnenkomen. Ik kan het niet meer uithouden. Daar praat je jezelf voor. Ik hoor dat er ook nog bij? Waarbij? Hierbij? Je weet niet wat je zegt. Hier is mijn plaats. De dokter zei dat je weg moest gaan. Het heeft je ziek gemaakt, het leven hier. Iets trekt me weer naar jullie toe. Als jullie slapen, dan loop ik over de darsk en door de Udlid. En dan voel ik dat jullie me nog nodig hebben. Doe ik het niet goed? Jawel, kind. Die troep die ze maken... Altijd maar zitten ze te kletsen met hun dronkenmanspraatjes. Misschien is het een oude mensenkwaal om te denken dat je onmisbaar bent. Als je weer ziek wordt, wie draait er dan voorop? Jij praat me ziek. Altijd heb ik het gedaan. Ik ben hier de wrijfpaal, vroeger ook al. Uh, ik was een beetje bazig. Ik moest wel, anders was het meteen verkeerd gegaan. Ik blijf niet tot mijn dood hier. Ik kom ook nooit op mezelf toe. Er valt niks meer aan te veranderen. Zo het gaat. Hoe eerder het kapot is, hoe beter. Misschien heb je gelijk. Het kwaad houden we toch niet tegen. Het is als een vleermuis. Het vliegt uit tegen het donker. Je weet nooit of het er is of niet. Als het vleermuizen tijd is, dan moet je met de vleermuizen leren leven. Je wilt het niet meer ontlopen. Ik had het langer moeten volhouden. Maar ik dacht dat ik oud was. Nou weet ik dat ik ongelijk had. Ook voor mij is er morgen weer een dag. Het moet geleefd worden. Al zien we de zin er ook niet van in. Is dat het enige wat je te zeggen hebt? Is er dan niets? Helemaal niets? Tegen alles in blijf je hopen. Daarin voel ik me soms nog een klein meisje. Ik zou iets geks willen doen om eruit te breken. Overal is het beter. Overal. <laughs> Waarom lach je? Jij bent een lief kind. Als je alles wist, zou je dat niet zeggen. Misschien juist wel, Baaf. Er zijn vreemdelingen in het dorp. Ik ging ook vaak naar het dorp toen ik zo oud was als jij. Weet mij het? Wat weet hij? Ze hebben ervoor gepraat dat je ze haten moet. En Geel? Die stuurt me er zelf heen. En je hebt hem nooit gevraagd waarom hij dat doet? Dat zijn mijn zaken niet. Misschien. Je denkt iets. Wat denk je? Ja, stel je voor dat ik niks dacht. Je bent het er niet mee eens. Je wil me ook aan mij praten. Dat heb ik toch niet gezegd. Jij wil vrij zijn? Ja. En daar ben je helemaal zeker van. Waar moet ik zeker van zijn? Je hebt gelijk, kind. Dat was een domme vraag van me. Ik begrijp niet waarom Geel jou naar het dorp stuurt. Overal zoek jij wat achter. Omdat overal iets achter zit. Wat dacht je dan? Je zal het zelf moeten ontdekken. Nou is het net of je hem in de steek laat. Dat is het loon van de vrijheid. Daar vraag je om. Die geel is gek, denk je. Oh, nee. Jij bent zo slim. Je weet niet wat je allemaal krijgt. Dat is rijkdom daar. Geef ze jou ervan mee. Dan kun jij baaf niet. Ze zou ons toch iets kunnen geven? We gaan ook niet voor ons plezier wiermaaien. Je ja, wou gaan pooieren? Een bijdrage. Kleine tegemoetkomen. Precies jongen, pooieren. Nou ja, het is, het is natuurlijk vuiligheid. Waar praat je eigenlijk over? Dat wij er ook wel eens iets van willen zien. Ik zou jou wat vragen. Moet jij antwoorden? Netjes hè, geesmoetjes. Wat doen die knapen daar? Nou, moet ik het zeggen. Boren. Goed zo, boren. Waarom? Nou, omdat ze denken dat er wat in de grond zit. Schuffert antwoord dan ook eens. Waar boren ze? Nou, nou. Achter het dorp... En waarom achter het dorp? je uit met je gevraag. Waarom zeg ik? Weet ik dat? Goed zo. Dat weet jij niet. En ik niet. Dat weet niemand. Hey, waar wil je nou heen? Nou, mijn laatste vraag. Waarom boren ze hier niet? Dat moet je mij niet vragen. Omdat ze niet weten dat wij bestaan. Niemand. Geen mens op de hele wereld. Moet je eens bij stilstaan. Geen hond die aan je denkt. Geen mens kunnen we vangen. Zo'n band is het. En maar leuteren. Waar heb je het weer over, Stroe? Over het wierwaaien? Net als we jouw verhalen niet kennen. Nou, uit mijn hoofd ken ik ze. Nou ga je weer zeker. Maar je gaat niet. Ging je maar. Dan hadden we nog een kansetje voor zo. Nou heb je het eeuwige leven, blijkbaar. Hoe komen de jongens erachter dat wij bestaan? Ja, dat moet jij weten. Daar heb je nog nooit over nagedacht. Oh, wat doe je? Hé, hey, nou gaat men liggen, joh. Jij bent geen haar beter geel. Ja, ja, daarom had jij het over die torentjes. Heb je dat tegen baaf gezegd? Over het hele eiland praten ze over ons, als die van de snerven. Dat kun je denken. Dan deed je het nooit. Die denkt ons een trap ik te geven. Ik kan niet sterven meer zijn. Ons lokvogeltje is er. Uh, ik zit als een oude vogelaar bij het net. En ik wacht. Ga ah, jij de armoe Wat maar eens is een huh, Een achterlijke boer met een stuk omland. Per half je koeien en een rotte schuit. Een uh, smerpen. Laat haar maar tieren. Als de jongens komen dan. <laughs> Stroep. Mm, sam, sam. Sam, sam. Geel, wat, wat zou je ervan denken als... De... Precies, jong. Dat dacht ik nou ook. Liever eh, één in de mond, de tien in het glas. Eentje? De tijd zal het leren. Ja, Verstandig, verstandig. Heel wijs. Jij bent een denker. Maar oh, eh, niet ergens nee, om. Nee, nee. Het is net een feest. Toen Ibel in het kraambed lag. Ik de gelukkigste vader. Hoe Ik voel me of ik op zee ben, Vertel er eens iets van, Stroe. Als je pas vader bent, krijg je ook zo vredige kijk op de dingen. Ja. En elke keer de schuit vol. Elke keer vol. Als we gemaakt hadden met de wiermachine daar... dan, dan korste het zo hoog tegen het net op... dat we de helft moesten laten drijven. De, de, de stelling moesten we uit de boot halen. En, en dan maar laaien. Reuzenklampen. En maar pompen en hopen dat er geen storm kwam, hè. We hadden het soms vanachter, horen. Al die slinken en zwinnen, die kennen we op een prik. En altijd moest je onder de wind blijven. Nooit erboven komen. Ja, het pers tegen de wind aan. Ja, er zijn er heel wat die steken blind zijn teruggekomen. Klaas Frugat is het een keer overkomen. Dat was Dirk van Klaas voor Liefhebber. Klaas Frugat zelf ook. Allemaal waren ze blind geworden. Laten ze nou nog drie dagen hebben rondgezwakt. Storm hebben ze ook gehad. En geen kleintje. Een smerige opkruier kregen ze. We hebben de boot nog geënterd en op sleep genomen. Ze waren er weinig gek van geworden. <laughs> ja, het verhaal is zo waar als de wereld. Ze zijn verzopen. Hm? Wat zeg je me dan? Weken later zijn ze aangespoeld. Ze hadden de monden vol vier. Ze moeten erin gestikt zijn. Ik dacht dat we ze gered hadden. Verzopen. Dat zijn broer de geschiedenis. Gestekt. Gestikt. Nou, jij zal het wel weten. Voel jij je ook zo fijn? Zo rustig? We zijn broers en vrienden. Waarom stuur je mij naar het dorp? Hè? Net dat je er niks meer voor hebt. Op mijn woord, baaf. Mijn woord. Zeg op, waarom doe je dat? Je moet je kinderen vrij laten, zeg ik altijd. Vanavond zul je het me zeggen. heeft achterdocht. Dat gaat mijn mooie plannetje. Nou, dat is mij ook wel eens overkomen. Wat ik nou voel, dat kent niemand. Toen onze volken niet weer kwam. Laat ook eens iets voor mij zijn. Al is het me verdriet. Hadden we volken nog maar. Die, die konden er wel aan. Ze vocht als kat en hond. Uh, dan, dan was ze nooit naar die vreemdelingen gegaan. Ze beluizen hem even goed. Ja, maar ze was niet naar het dorp... Man, wat zij niet deed? Alles? Ja, uh, beledigde geen dode geel. Het is de waarheid. Toen hij niet terugkwam, heb ze de hele avond zitten lachen Omdat hij eraan kon. Ja, ik dacht dat het van verdriet was. Maar ja, wat, wat, wat weet ik van vrouwen. Elke dag zeiden we tegen elkaar dat hij terug zou komen. Uh, de, de deur kon niet opengaan. Of we keken elkaar aan. Ze hebben ons uitgelachen. Ze was gek van verdriet, dacht ik. Begrijp jij wat je zegt? Nee, maar wat zou dat? En toen ze door kreeg, begon ze ons te treiteren. Op de darts klopen als volken. Op het erf roepen als volken. Als we naar buiten renden, dan lachten ze. Ik word er beroerd van als ik eraan denk. Ja, maar ze hoeven toch niet met ons verdriet te spotten. Ik lach er toch ook niet om dat jij moeilijkheden hebt. Ah, ze krijgt toch geen boerjongen hierheen. Nee, ja. niet, niet dat ik nooit gelachen heb. Ik kon gelachen vroeger. Of jij het kon. <laughs> Lachen is gezond. Lachen is gezond, zegt hij. Waarom lach je? Ja. Ja, waarom lachen we eigenlijk? Er, er, er valt niks te lachen. Hè? Heb jij wel eens gelachen, baaf? Ben je gek geworden? Hij vraagt of je wel eens gelachen hebt. Als de uh -huh. niks te lachen viel. Uh -huh. Ik lach altijd. Uh -huh. Behalve als ik jullie zie. Dan word ik duivels. Uh -huh. Maar ik lach vaak. Ja, je, ze, ze, ze lachen je toen ook. Wanneer? Het was geen lachen. Toen, to, toen onze volken niet terugkwamen. Toen moesten ze lachen, dat is huilen. Janken. Jij hebt ons uitgelachen. En dat doe ik nog. Dat hij terugkomt, denken jullie, hè? Hm. Hij komt niet meer. Nooit. Je hoeft niet meer op hem te wachten. Ja, wij, wij kunnen er wel voor zorgen dat je nooit meer lacht. Alles verpest je. Alles. Wat bouwen jullie? Bouwen jullie wat? We kunnen het je wel afleren. Raak me eens aan. Ik ben niet bang ja, voor hè? jullie. Hè? Waarom kom je niet met een vriendje... Huh? We zitten al weken erop te wachten. Huh. Maar ze komen niet opdagen. Vind je de smerpen niet goed genoeg voor die heren? Waarom moet je ze zo nodig hier hebben? Heb je niks meer nodig? Ga dan kijken. Misschien is hij al onderweg. Een jongen van de boortoren. Dat zeg ik toch? Heer? Zou die hier komen? Uh, Vanavond? Huh, dat geloof je ook nog. Ze wat u voelt, jij? Ja. komt iemand. Waar? Daar. Is hij dat soms? Dat is hij niet. Dat is mij. Hij heeft een hoed op. We kunnen hem niet gebruiken. Hij bederft ons alles. Ik krijg alleen maar moeilijkheden. Wat heb je ervan? Dat jullie gestook? Nee, hij hoort er ook bij. Een hoedje, hoe, hoe komt hij daar aan? We moeten ons niet voor de voeten komen lopen. Wat willen jullie dan doen? Voor een paar uur. Jullie doen hem niks. Wie zou dat ding wezen? Stroe, verstop je, vlug, op de dask. Hier is zo. Waar is Stroe? Dag mij, hè. Waar is die? Is er iets gebeurd? Ik moet er wat zeggen. Dat kun je ons ook wel doen. Ja, ik wil Stroe hebben. Stroe! Stroe! Schreeuw toch niet zo. Hier blijven. Je mag niet naar de dask. Hij is weg. Hij zou verwachten. Hij zoekt je. De kant van het dorp op. Hij was wel gerust waar je bleef. Hij zei, je zal toch niet naar het dorp zijn gelopen? Daar mocht ik niet heen. Je mag het wel tegen mij zeggen. Stroe wil het niet. Er was iemand naar ons onderweg. Dat kan niet. Hij was bij de Bardijk. Een vreemdeling. Waar is Stroe? Ik wil Stroe! Wat is er gebeurd? Hij schreeuwde, waar ze smerpen schreeuwde hij? Maar wie zoekt ons nou? Niemand. Wij worden niet gezocht. Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik heb hem niks gedaan. Zeg, op mij. Je. Nee. Nee. Hij is weggelopen. Ik ben alleen naar hem toe gegaan. <laughs> ik ben slim geweest. Daar is de smerpen, zei ik. Daar. <laughs> ik wees naar de oosthoek. Jij hebt hem wat gedaan. <laughs> Stomme vreemdeling. Hij deed het ook nog. En nou zul je het zeggen. Ik deed niks. Ik liep gewoon op hem toe. Zo. <laughs> Toen begon die hard te rennen. Zo bang was hij. Ik zei dat hij moest blijven staan. Hoe kom je aan dat hoedje? Een mooi hoedje. Dat vind jij ook een mooi hoedje. Hoe kom je eraan? Heeft hij verloren. Liet hij liggen. Ik zei nog je hoedje. Ga kijken, Geel. Hij heeft het uitgevreten. Hij is weggelopen. Ik kon hem niet achterna zitten omdat ik jullie moest waarschuwen. Ik moet het van Stroe. Ga terug. Stroe wil uitvaren vannacht. Als je niet klaar bent, gaat het niet door. Dan is hij verschrikkelijk kwaad. We moesten zeggen dat je het af moest maken. Ik wou naar de smerpen. Ach nee. Hij zei het zelf. Ach nee, hij wist de naam niet meer. Hij zei maar wat raak. Jij verstond de smerpen. Baaf, geef mij een paar lekkere boterhammen mee. Hij is met belangrijk werk bezig. Verwend die jongen eens. Hij mag laat thuiskomen. Jullie moeten tegen Stroe zeggen van die vreemdeling. Jong, ik ben jaloers op je. Die baaf verwend je. Vind ze me lief, geel? Lief, lief, nou en of. Stroe wil niet dat ik het tegen je zeg. Zul je het niet zeggen? Ik niet hoor, ik klets niet. Vannacht was ze helemaal niet lief. Ah, het zijn vrouwen, jong. Ik wou alleen maar praten. Het is hun natuur, moet je hier niks van aantrekken. Ze heeft me weggejaagd, Eruit zei ze. Als je het weer wacht, slaag je hersens in. En toch vindt ze je lief. Als ik thuis kom, is ze er niet. Vertrouw het niks. Stroe zegt ook dat hij niet vertrouwt. Kiekepoen. Toe dan, jong, hap dan toe. Dag. Lieve Meijen. Toe, toe. Kille, kille, kille, kille, kille, Lekker pomponnetje, als je passeert. Kom jij hier eens bij me, geef me zo lekker kusje. Geef je op jong. Je bent me de vrijer wel. Nou, dan moet je weer gauw naar het schip gaan, hè. En dat maak je dan heel mooi. Hoe later je thuis komt, hoe fijner het wordt. En dan kom ik naar je kijken als je uitvaart. Vind je me goed, je baaf. Ik vind jou een knappe jongen. Ja, nou is die van mij. Hij krijgt hem niet terug. Ik sla hem de hersens in als je hem terug wil. Dag Meijen, Dag. Hebben jullie hem weggestuurd? Wat moeten we nou doen? Afwachten, gewoon afwachten. Hij riep om zijn vader. Die wegkroop voor zijn enige zoon. Oh, wat, wat kwam hij hier doen? Hij had een boodschap voor jou. Hij heeft hem vast vermoord. Wie? De vreemdeling die hem de weg vroeg. Dat kan niet. Dat hebben je niet gedaan. Zijn hoed jat hij op. Hij had hem weggejaagd, zei hij. Het is jullie schuld. Jullie stoken hem op. Die gek doet wat je hem zegt. Ik, ik, ik ga naar hem toe. Ik laat hem niet in de steek. Hallo, valk. Ik zal weten wat er gebeurd is. Is er iemand? Zijn hart uitstorten bij zijn vader. Hoor oh, je dat er niet? Daar is iemand. Is, is dat de politie? Is hij er nou al? Ja, Jimmy. Uh, hij hebt het niet gedaan, Geel. Stil, dat is te boor, ja, jongen. is niet gemakkelijk te vinden. Ja, maar dan is hij niet dood. Goedenavond, heer. Jimmy, leuk dat je gekomen bent. Ja, dan dan nee. heeft mij hem dat toch niks gedaan. Ik uh, heb de weg moeten vragen. Ik kom heel erg aan de ja, Was dat mij? Hè? Hij heeft er niet voorgesteld. Nee. Leuke jongen. Gelukkig dat ik me kon oriënteren, anders zat ik nou een andere kant van het eiland. Een grapje. Ik kan zo leuk uit de hoek komen, die mij. Ja, echt is om te lachen. Nou, dit komt niks meer, alleen maar water. Ja, bij App ga je nog uren lopen. Lekker om te verzuipen. Om te verzuipen. Ja, je dochter heeft me uitgenodigd. Hij is de vader van dat meisje. En hij de moeder. Ja, ben ik je moeder. Ja. De broertje is verzopen. Oh, sorry, hoor. Dat heb ik niet zo bedoeld. Ik zei, om, omdat hij zei... ja Verdamme, dan moet nou je eens namen trek. Val hem niet lastig. Nou ja, dat is wel ook een entree. Zeg ik dat ik een verzopen jongetje ben. Verkondig ik mezelf van als een waarschijnlijk. Het was maar een grapje. Oh, die is goed. Die is heel goed. Een pittig moppie. Nou ja, wie, wie is nou de vader? Ik. En net zeg je dat... Dat de... is mijn vader. Oh. Mijn naam is Jimmy. Hoe gaat het? Best hoor. Heel goed. Geweldig, bedankt. Ja, kijk, je gaat echt niet van huis met de gedachte: Ik heb de dat tent van de wereld. Want toch is dat zo? Nou, dit heb je niks meer, helemaal niks. Dit is nou de laatste boerderij hier op aarde. Wij zijn geen boeren. Wat zeg je? Hij zegt dat wij geen boeren zijn. Het ziet er anders wel uit als een boerderij. Ja, well, mensen kan zich vergissen. Hij denkt nog altijd dat die wiermaaier is. Er is geen wier meer. Maar dat kan hij niet weten. Hij is in geen vijftig jaar meer uitgevaren. Wij zijn wiermaaiers van oorsprong En dan blijf je het. Ah, die is goed. Maar zo... Ja, uh, yeah. er is wel wier. De boer is geen boer. De zee is geen zee. Het land is ook geen land. Het een zegt dat zijn zoontje is verzopen, maar dat zijn allemaal grapjes. Ja, yeah, onze volk is wel verzopen. Toch wel? Ja, dat is weer een grapje natuurlijk, hè. En, ja, is die nou dood of niet? Ik ga er geen barst meer van. Ik ga het eten klaarmaken, Jim. Dood of niet? Oh, praat toch niet langer met ze. Nou ja, zo moet ik zeker niet verhaal te laten staan? Is die nou dood of is Daar niet heb dood. je geen barst meer mee te maken. Leeft die of is die dood? Je bent mijn gast. Pak een stoel, ga erbij zitten. Dat is tenminste duidelijk. Geen spel tussen te krijgen. Ja, al moet ik je wel vertellen dat ik hier de baas ben. Dan krijg je ook geen spel tussen als nou, ze willen dat ik weer opkast, dan moeten ze maar zeggen. Ja, maar dat was weer een grapje. Ja. Ja, is hij daar dood of niet? Ja. Dood, dood, dood! Maar die was mijn broertje niet. Altijd is het hier onmogelijk. Alles, alles is onmogelijk hier. Beetje, beetje typisch misschien? Krakzinnige huis en richting. En duvelen jullie nou eens op. Als ik bezoek heb, dan hoeven jullie toch niet erbij rond te hangen. Moet ik jullie er een handje bij helpen soms? Nou, ik wil jullie er graag uitransen. Ik durf het nou niet, Stroeg. Je moet het niet verpesten, om een gortkont, een smerige gortkont. Zo, dat is een voorproefje. Als je je bek nou nog een keer over doet, dan krijg je er een die menis is. En nou eruit, allebei eruit. Ja, ik wel. Ga maar weg. Ik ben niet gekomen om meteen weer weg te gaan. Ik had je hier niet naartoe moeten halen. Kom hier eens rondkijken. Nou. Dan heb je het zeker al lang bekeken. Hè? Aardig huisje. Iets voor de vakantie als je doodziek bent voor de stad. Lekker een paar weken uitrusten. Geen mens, geen huis, niks in de buurt. Beetje vissen, beetje roeien. Kunnen we best afspreken dat ik ieder jaar mijn vakantie voe? Maar niet om te wonen. Geen dag. Ik ga ook weg. Dat sommige mensen het hun leven lang uithouden. Ik niet. Nou ja, daar ben jij maar ook een type voor. Jij moet uit de stad gaan, hè. Werk genoeg, plezierig leven, uitgaan, vertier. Dat heb ik altijd al gewild. <laughs> ik kan je ook niet voorstellen als een uh, oude dikke boerin. Een mens is geen boom. Nee. Echt, weet je, ik ben er veel te onveruurig voor om te wonen. Jij hebt iets van een vogel. Dat is veel te mooi. Leermuis. je kan het gaan vliegen noemen, want toch raken de voeten de grond niet. Ja, kijk nou niet zo terug. Ik kijk niet terug. Ik loop en ik ruim me bijna rot. Moet terug meisje te zien. Ik huil niet. Niet te haalen dan? Nog. Nog. Dacht ik een leuk avondje te hebben. Ik doe mijn best. Kusje. Heb je het niet eens van je gehad? De kus van een vleermuis. Wat bedoel je? Mocht zomaar. Hm. Een vleermuisje kus. Ja, dat noemen ze nou vorderingen maken. Bij de deur uit, de meneer de baas. Nog niet eens een paar vriendelijke opmerkingen gemaakt. Ja, vanavond zouden we de eerste contacten leggen. Ja, wie legt er contacten? Ik niet. Maar jij even min, Laten we het nou menselijk blijven bezien. Laten ja, we dat vooral doen. Mag ik als vader soms weten wie mijn dochter thuis brengt? Of het niet een ongezonde eend is met rottigheid in de veren? Nee, je denkt nog niet eens aan de smaar op. Ik zei de menselijke kant. Ja, een beetje stoeien. Daar komt die knap voor. De zaak opwarmen. En dat is onze bedoeling niet. Nee, straks als het schip vol is. Dan is die boorjongen met de noorderzon vertrokken. Moeten wij eens die vader zoeken? Om de dode dood niet. Om de dode dood wel. Kunnen wij soms naar binnen gaan? en Meneer op zijn schouder stikken. Ja, weet jij in welke toestand hij verkeert? Nee, ik hoor hem al zeggen. Wacht u even, meneer. Hoe zit het met uw olie? Wanneer komt u met uw boormachine? <laughs> ik ben bezig, zegt hij. Oh, het is maar een toestand. Ja. Gaan jullie maar lekker om het huis schalen, het. Ja, als een stel kippen. Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok. Gaan dok. jullie maar in de berm slapen. Ja, ja, ja, ik heb het zien aankomen. Jij ziet alles aankomen. Als er iets aankomt, dan moeten we naar Stru. Je bent een woordorgel. Ja, doe jij dat dan maar dan? Is het jouw dochter of de mijne? Dat is de vraag. Ja, daar hebben we het nou niet over. Ja, maar, maar, maar moet ik hem soms toeschrijven dat hij moet ophoepelen? Hé, hey, hoepel op. Niet zo hard. En, en jij zei... Zij, moet ik het zeggen? Moet ik dat? Ik zei niet zeg, stroe, bro. Bro, jij is een paar met ruwe woorden nou, door het huis. Jij pak het er voorzichtig aan. Dat zei ik niet. Ja, je doet de bangerig. Tactisch bedoel ik. Scheiterig. Slim wou je zeggen. Ja, benauwd, zei ik. We gaan iets lekkers maken. Help je me? We gaan de oude heren verwennen en onszelf. Bij de, ja, wij, ja, wij doen ook mee. We maken iets in stijl. Kaaspudding, gehakt schotel, naargoessalade, baconpintakaashoppies. Ik heb diks in huis. Ja. we met de pollepels die we hebben. Eieren heb je, kaas, melk, stukje vlees, brood. Wanneer gaan jullie weer weg? Nou, soms zitten we ergens een jaar, maar niet vaak. Onze ploeg vooral niet. We, we hebben wel even een, een beetje weg van kwartiermakers. Zeg. Zou jij niet ergens een honk willen hebben? Paprika, poeder, gemberbier, pasta heb je niet. Zijn er veel getrouwd bij jullie? Dat heb je niet. Nou, dat maakt het wel net zo mijn vrouw. Jij dan, Jim? Ik? Nee, nee, nee, ik hou van mijn vrijheid. Doe het gewoon, wel lekker, maar niks buitenissers. Ik weet je. Weet je waarom ik jou aardig in? Dat toch wel? Je zeurt niet. Sommigen willen bij het minst of geringste trouwen. Dat heb ik nooit gezegd. Nou ja, ik ben liever eerlijk. Ik bedenk geen smoesies. We voelen elkaar precies aan. Ja, dat is eigenlijk wel gevaarlijk, hè? Mannentrekkie, hoor. Typisch mannentrekkie. Jij speelt liever dan dat je wordt gespeeld. Zo is dat. Nou, dat hebben vrouwen ook, hoor. Ja, dat kan wel zijn. Daar heb ik nooit zo wel van aangedacht eigenlijk. Zou je wel eens kunnen doen? We houden het eenvoudig. Ze weten hier voor niks. Bij jullie is het anders. Ach, dit is een negorij. Dit is een griebus. Dat noemen ze bij ons allemaal griebus. Ze keuteren maar een beetje aan. Je moet dat groots aanpakken, flair hebben, durven. Je moet maar bijvoorbeeld andere koeien hier naartoe halen. Hè? Niet langer die een telt monsters die ze hier koeien noemen. Machines. Die zitten te klooien op een paar vierkante meters. Bunters moet je bewerken. Vierkante kilometers op zijn Amerikaans. Heb je? Ach, de grond is hier te slecht. Zet je er een graafmachine op, haal je zo de goede aarde naar boven. Struug gaat liever wiermaaien. Nee, ja. Wat doe je er nou mee? Niks. Laat de zee de zee. Die is voor boereilanden en reuzentankers. Wat moet je dan dat doen met die kleine hulukjes. De is levens gevaarlijk. En? Je wordt er nooit rijk van. Dat draait alles om. De hele wereld draait om geld. En geen varkenshaasjes, een gurkies, een liteltje yoghurt. Wat haast te eenvoudig. Hoe heet het wat je maakt? Oh, we bedenken straks wel een mooie naam. Van een naam moet je het hebben. Jij, jij bijvoorbeeld, jij heet nou Baaf. Ja, ik, Baaf. Ik zie wel bij de jongens. Ik zeg, mijn vriendinnetje heet Baaf. Zeggen ze, wat is het voor een boerenmelkbus? Hé, doet dat wat dan? Ik, ik bijvoorbeeld. Ik was vroeger Jan. Was nou Jan, niet? De hele wereld heet Jan. Ik zeg, en nou is het afgelopen, dat ge Jan. Ik noem me Jimmy, Amerikaans. Ah. Als je dat hoort, denk je toch helemaal aan de vent dat een dollar, meentje? Nou ben ik Jimmy, voor allemaal, voor thuis ook. Zo je overkomen. <laughs> Ze ik het toch jan noemen. Heb je een rundige gehakt, lepeltje tomatenpuree, stukje foelie? Natuurlijk niet, dat is niks. Wat praat er eigenlijk over? Hé? Maak je er een mooi avondje van? Verder niks geven, zeur. Waarom zeg je nog niks meer? Ik luister. Huh. Nou word ik er allemaal uitslaar. Ook niet de likkie mayonaise, Ja, het duurt wel lang. Ja, voor, je, voor je het weet is de avond voorbij. Zo'n kraap zie je niet gauw terug? Het is een buitenkalsje. Nee. We zouden ze moeten wekken. Ze slaapt al, denk je? Nou, het kan. Ja, hinderen. Dat moet je nooit doen. Een beetje lawaai kan nooit kwaad. Nee, nee. Nou, zeg jij dan eens wat? Roepen, zachtjes roepen. Dat is niks. Aankloppen. Ja, dan zeg je, hoe, hoe zou je erover denken? En uh, wat verder? Ah, dat geeft niet. Als er maar contact wordt gelegd, daar gaat het om. We zijn die oude man alweer. Hier terug avondwandeling. Ja, nou, Was het lekker buiten? Oh, binnen is beter. Oostwest. De rest. Het eten is klaar. Ja, bereid door Jimmy, de meesterkok. <laughs> Zou we zouden wel eens willen weten wat die hebben kokstoogd. Zo, oh, heb je weer Luistervindje gespeeld? We hebben daar gezeten. Ja, en geen onvertoog woord. Helemaal verkleumd van de grondmist. We hielden ons met enkele bespiegelingen onledig. Hij hield zich onledig. Oh, over de smerpen. Over de toekomst van tien bunders smerpen. Je hebt hem dus teruggevonden, hè? Nou, dat is dan een geluk. Je ziet hier twee groot voor, je bedenkt dat. Nou, kijk, dat is nou typisch het verschil tussen een boer en ons. Een boer denkt horizontaal, Wij verticaal. wij, wij, wij denken in diepte. Ja, wie zegt dat ik denk? Hij bedoelt er iets mee, stroe. Hij denkt altijd in de diepte. Bedoel me niet. Waar ga je heen, Baf? Naar Ibel. Zijn er nog meer mensen in huis? De moeder. Komt hij hier niet? Nee. Nooit. Dat noem je nou een huis vol raadsels? Hou daar een beetje rekening mee, Jimmy. Weer ben je niet in het voorhuis. Ik hoor stemmen. Daarom kun je toch een voorblijven. Ik was bang dat er iets aan de hand was. Hij is mij al thuis. Ik zag hem over het erf lopen. Als je beter gekeken had, had je hem ook weer zien weggaan. Waar is hij naartoe? Ik kan wijtje afmaken. We hebben jullie hem weggestuurd? Hij moest iets afmaken. Wat gebeurt er dan? Ik voel dat er iets gebeurt. Wie is er baas? Jimmy. Jimmy. Jimmy. Een boerenjongen. Wat komt hij doen? Niks. Niet wat jij denkt. Waar zijn de anderen? Praten met hem. Struo. Ja. Ze zitten wat te praten. En mij is er niet. Je moet weggaan. Je er niet mee bemoeien. Als die terug, zien we... we wel verder. Ik begrijp het niet, baas. Het is de eerste keer dat een vreemde hier een voet over de drempel zet. Het zal wel de laatste keer zijn ook. Wat bedoel je? Je haalt je allerlei muizenissen in je hoofd. Ik maak me zorgen, baas. Het gaat niet goed. Wat heb jij geheel? Een eiland. Een eiland. Wat is dat nou? Ik heb China. Ah, ik heb me vergist, Troe. Ik bedoel, Australië. Ja, heb je al van mijn laatste aankoop gehoord? Nee, Stroe. Gisteren heb ik Amerika gekocht. En ik Rusland. Ja, ik koop nog twee oceaanpjes. Leuk hoor, leuk. Maar jullie begrijpen me niet. Begrijp je dat niet? Geel? Dat vind ik dom van je. Als je ons nou maar begrijpt. Hallo, nou, nou, dan. Laten we dat eens een voorbeeld nemen, om het te verduidelijken. Dit he? eiland? Juist goed, dit eiland. Van, van wie is dat? Van mij. Geen flauwekulstroe, het is van de kerk. Ja, ook nog een stukje van een rijke sloeber op de wal. Achter het ja. dorp waar jullie boren. Je vergeet ons. We hebben vijf bunderen in Tilligenshoek. Zijn we klaar? Alle vierkante centimeters bij elkaar gehaakt. Wat eronder zit, is van ons. Hieronder ook? Ja. Ja, als iemand zo gek wordt om te denken dat er wat zit... Dan gaan ze boren. En als ze iets vinden... Wat dan? Dan kopen we het. Ja, we, we willen het niet kwijt. Altijd doen. verkopen. Geloof maar dat je kan retenieren. Heb jij wel eens bij Tilligershoek gekeken? Stroe zegt altijd, er is iets mee. Dat zeg je, Stroe? Het water. Op het hele eiland heb je niet zulk water. Ja. Jullie zouden hier kunnen slapen, ruimte genoeg. Ja, en dicht bij de hand. Het is goed gelegen <tie> tegen de dijk aan. Ze zouden er best iets mee kunnen doen, zullen we wel eens. Hè. Het ligt goed, mooi punt. Ik, uh... ik zit erover te denken. Wat denk je, Jimmy? Ja, laat hem nou even, hij denkt. Je zou er een industrieterrein van kunnen maken, opslagplaats. Nee, ik weet het al, een, een haven. Dit is de plaats voor een haven. Dat levert niks op, natuurlijk. Meer dan jij denkt. Jij dacht dus aan een haven. Ja, uh, ja een groot gat maken, dat is niks. Je hoeft dit huis niet eens af te breken. Je maakt een grote kou, dan plomp, daar gaat de hele zaak. Zo het gat in. Hey, een haven, geweldige haven. En je kunt er overal naartoe. Alle zeeën heb je voor je. Nou, en, en, en dan meer naar binnen toe, dan leg je leg je, leg je. Je vliegt wel dan. De autowegen en de olieleidingen die komen vanzelf wel. Je maakt er het centrum van de wereld van de smerpen. Op alle kaarten wordt het met een rode stip aangegeven. Wat zou het opbrengen? Lieve man, praat maar er niet van. Vraag maar, vraag maar. Het is altijd goed. Hè? Als ze dat hebben willen, dan, dan, dan, dan nemen ze het altijd. Maar hoe, hoeveel dacht je? Nou, je begint bij een miljoen of vier, Wat? vijf. Hoor je dat, Geel? Een miljoen of vijf? Je zit hier op goud. Dan moet je dan denken. Je bent multi-multi-multi-miljonair. Oh ja, ik... Als je dit maar zien wilt. laat zo zeggen, Je kan het rustig laten leggen, niet? Als het erin zit, dan komt het er ook uit. Hoeveel glaap. Ja. Haast hoef je je niet. Dan wil je nog een beetje doorknuiteren, Nou, dan doe je dat, toch? Ja, ja. Heb je zin aan wie je maaie dan maaier? Wie weer. Hè? Je zit waar je zit en dat kan niet weglopen. Maar, maar, maar het hebt ze tijd nodig. Hey, ik zou er ook wel iets van willen zien. Ja, we hebben niet het eeuwige leven. Maar dan beginnen we toch meteen. Zullen we zien hoe ver we dit jaar komen? Ja. Dat had volken moeten meemaken ah, die had je nooit weggekregen ah, dat heb je soms nee. dat je ineens denkt dat dat die of die is moeten zien ja de smerpen was hem alles als een nest als een vogel zijn nest hij is verzopen ik zei nog volken we krijgen een opkruier uit het zuidwesten hij kijkt naar de lucht hij draait zijn eigen om en loopt weg Ge -ge geen moment geen moment was ik bang Nee, hij was altijd nog teruggekomen. Nee, nee, hij had liever geen haven gewild. En, je zou ook aan boren kunnen denken, Jim. Ja, tuurlijk. Jij zult er ook niet minder van worden. Ja, we zijn niet krenterig. Ik, ik, ik zou er maar eens achterheen gaan. Spijt krijg je er niet van. Ja. Nou, zeg het maar. Je kan het krijgen, zoiets je het hebben wel, hoor. Wat willen ze hebben? Sim, je gaat van de smerpen haven maken. Ben ja, je gek geworden, ah, Sim? die jongen is lang niet gek... Die ziet je in één oogopslag waar wij nog in geen honderd jaren hadden gedacht. En kijk eens even of er iets mee te doen was, hè, met dit stuk land. Toen zeg ik, een haven van maken. Ja, als ze er geen olie vinden. Een haven. Als er geen olie was. Eh, daar praten we nog wel eens over. Laten we het over wat anders zeggen. We moesten Jimmy over wat anders het woord geven. Ja, een haven. Daar zou onze haak anders mooi in kunnen leggen. Niet meer zo rauw tegen de dijk aan. hè? Ja, een echt bankiertje. De Dolfie. Zie je nou wel. We hebben een gezellige avond. Nou, oh, ja, dat is wel wat. De avond begint pas. We moesten Jimmy nog het woord geven. Ach, die mag ook wel eens luisteren. Vertellen jullie nou eens wat? Als die iets op zijn hart heeft, kan hij daar gerust mee voor de dag komen. Ja, als je de vader van dat meisje iets hebt te zeggen, dan wil hij best luisteren. Schij uit Nou, jongens, ik kan het niet te laat maken. het is nog vroeg. Ja, ze zijn stipt bij ons. Ja, hij wil weg. Voor je dat geel? Ik uh, wil niet met die auto van hem terugrijden in, in het hartstikke donker. Hij weet de weg niet eens. Waar? Waar jij hem dan de weg terug? Ja, als je nou eens zegt dat je bij je meisje op bezoek bent geweest. En, en dat je iets met de vader had te bespreken. Ja, ja nee. Ze zijn heel, ze zijn heel precies. Nee. We gaan iets leuks bedenken. Een uh, klapstuk. ja. Vertel ons dan nog eens iets over het vliegveld. Welk vliegveld? Dat Jimmy hier gaat bouwen. Nee, nee we gaan eerst de zaak bespreken met allerlei instanties. het toch op, Jim? Nee, serieus, Baaf. Nee, we gaan niet zitten prutsen. We doen het meteen goed. Nou, wie weet dan wie nou een mooi besluit? Baaf geef je de berichten maar mee. Wie weet wat? Luister eens, Jim. We moeten contact houden. Ja, alleen dat het heel goed is. Ja, ja, ja, ja, Niet ja. afzonderen. En we maken eerst tekeningen. We zijn zo ja, terug. Even een zeker. Wat ze? Als ze een grapje hebben, kunnen ze ons ook wel laten lachen. Ach, laat die kinderen toch. Hoe meer je dochter het met die Dirk aanlegt, hoe liever het je is. Jij zult er ook van mee profiteren. Ja, heb je nou het gevoel dat je rijk bent? Dat weet ik niet. Hoe voel je dat dan? Toch zou je dat moeten weten. Het is een aardige jongen. Ja, het wordt jouw schoonzoon. Een vrolijke vent, maar, maar ook pinter. Een knaap die het allemaal doorziet. Een haven, zei hij. We zouden er eentje op moeten drinken. Oh, het zou mij niet smaken. Wat zie je me daar nou? Een de smaak en een vieze aanslag op mijn tong. Dan ben je ziek, stroo. Dat ben ik ook. Begint hij weer. Gaat hij weer zeuren. Mocht jij maar eens hebben. Niet eens zin meer in een borrel. Daar hebben we mij. Hm? Stil. Is hij niet veilig? Sluip niet zo. Waar ga je heen? Ik ga kijken. Hij is er niet. Ik krijg hem wel. Over wie heb je het? Ik heb hem zelf gehoord. Waar? Hier? Toen ik om het huis liep. Op de dask. Je hoorde ons praten. Dat waren jullie niet. Jawel, mee. We met baaf. Wie? Die kon ik zien. Zaten de luiken dicht. Ik hoorde de stem van de vreemdeling. Heb je de boot al klaar? Slaan ze hersens in. Hoe oh. ver ben je... Hij vroeg naar de smerpen. Ik zei die kant op. Hij heeft het toch gevonden. Hij is niet naar de toe gegaan. Ik had jou willen waarschuwen, Stoe. Maar je was naar het dorp. Hoe kom je uh, aan dat hoedje? Heeft hij verloren. Nou is hij van mij. Laat hij er eens een vinger naar uitsteken. Hij is gevaarlijk. Hij heeft zich verstopt. Ik ga hem zoeken. Uh, ik zal wel voor je gaan kijken. Hier blijven. Er is niemand. J jij blijft hier, hier. Er is niemand. Ja, het wordt hem, je wat te benauwd. Jullie blijven hier. Allemaal. Hij is naar binnen geslopen. Ja, ik heb hem wel in de gaten. Heer. Hier. Hier, is je stoel. Ik wil niet zitten. Ga dan naar je schip terug. Waar is baaf? Naar bed. Ze is niet naar bed. Op de daskissen. Bestaat niet. Ze was moe. Ze is gaan slapen. Dus. Ze lacht alleen s'nacht zo. Als het donker is en je haar niet ziet. Broertje, zeg ze dan tegen me. Dat is een mooi verhaal. Dat, dat, dat vind jij ook, he, Stroen? Broertje, uh, ik ben er broertje. Vertel ons nog eens zo'n verhaal. Daar hou je vader en ik van. Hij wacht tot we slapen. Dan vermoeert ja. hij ons. Vertel eens dat verhaal van het konijn. Dat heb ik heel nog nooit gehoord. Dat hij vijf poten had, niet? Hij had er een op zijn rug als een derde oor, maar het was een poot. Zoek hem dan eens voor ons. Vanavond heb ik hem nog gezien. Ik zie hem altijd. Had je moeten meebrengen? Ik had geen tijd. Ga je hem nou vangen? Of kun je dat niet? Als ik maar een klein lichtje heb... heb ik wel vaker gedaan met een lichtje. Dan hou je stil en je luistert. En dan ineens schijn je. Ze hebben grote rode ogen s'avonds. Ze schreeuwen niet eens als je ze grijpt. Ik zal een fijn lampje voor je meebrengen. Jij ja, blijft hier. Ik moet jullie beschermen. Het moet van baaf. Nee, het hoeft niet meer. Ik, ik ga slapen. Alles is veilig, zei ze. je Meijen moet rustig gaan slapen. Anders kan die morgen niet de zee op. Dat heeft ze gezegd, hè, stroef? En uh, wat nog meer? Uh, uh, dan kom ik iets in zijn oor fluisteren. Ze blaast altijd op mijn oor. <laughs> dat kietelt. Dat is heel fijn. Uh, dat, dat zei ze ook. Ik zal hem zachtjes op zijn oor blazen. Als ik groot ben, ga ik met het trouwen. Ik moet eerst groot zijn. Als hij was blijven staan vanmiddag, had ik hem in elkaar getimmerd. Maar hij ging er vandoor. Ik zei nog, hé hey, kom eens hier, blijf staan. Toen vond ik ze hoedje. Een mooi hoedje. Ba vindt het ook een mooi hoedje. En nou is die van mij. Wat heb je ze wijsgemaakt? Ze begonnen er zelf over. Ze wilden wat van me horen. Ze kunnen alles van me krijgen. Je bent gul. Ik doe ze er toch een plezier mee. Daar gaat het toch om? Mij bezorg je mijn last. <tijd> nou, ik ga weg. Ik heb de genadigheid met hem. Je hebt ze eerst de kop gek gemaakt en nou ga je er vandoor. Ja, je hebt je van je taak gekweten. Dan laat je mij met die twee oude gekken zitten. Je moest me hier naartoe lokken. Nou, dat is je dan mooi gelukt. Dat zou ik dan zeker voor hun plezier doen. Kom nou. Ze moesten een borgjongen hier hebben. Die hebben ze hier. En Ze hebben een mooi speelgoedhaventje van je gekregen. Daar zijn ze uren zoek mee. Als je de vader van dat meisje iets hebt te zeggen, dan wil die best luisteren. Ja. Yeah. Had ik er soms een huwelijk moeten vragen. Laten we er dan een mooi afscheid van maken. Ja, ik doe niet mee. Je zult me helpen. Dat heb ik al genoeg gedaan. Die oude zuiplappen, mij niet. Ik zal ze betaald zetten. Wat? Dat ze me gebruikt hebben. Ik laat me niet gebruiken. Doe je mee? Wat is dit nou? Kleren, gewone kleren. Ben je bang? Ik? Nee. Trek ze dan aan. Een stom grapje. Dat leedpartijtje. Het ligt er maar aan wie je voorstelt. Voor wie zijn ze? Van Volker. Ik moet voor dat verzopen jongetje spelen? Moet je soms ook de rekening met mij verheffen? Je hebt toch zelf gezegd dat je hem was? Hij was je broertje niet. En jij trekt oude vrouwenkleren dan? Zijn die ook voor een dode? Of zijn ze soms voor je moeder die hier ergens in huis woont? Ja. Waarom doe je dat? dat zul je wel zien. Dat is rijm. Nou ben jij precies de vrouw die je niet hoorde wou. En jij een watloper je jullie soms samen gaan trouwen? Ja. Ik geloof dat ik het nou begrijp. Als je maar niet denkt dat je ze daarom moest aantrekken. Hield je veel van hem? Hm. Dat is veel. Veel, veel. Nou goed, veel. Barst ook niks. Dat weet je dus niet. Had ik wel gedacht. Ja. Hoe, uh... <laughs> Hoe moet het lopen? Alsof je tegen een stevige wind optormt. Je moet je pet naar voren trekken. Als je niet te veel in het licht komt, lijkt het wel. Je moet niks zeggen. Oh, een geestverschijning. Je wijst naar ze. Eén voor één. En dan ga je weer. En hou je, je mond. En wat doe jij? Dan kom ik binnen. Oh, je bent een vreemd grappie. Heel vreemd. Kan ik zin in een spelletje. We vieren je afscheid. Nou, kijk je net of je blij bent. Ben ik ook. Maak me opeens vrolijk. Ik kan wel zingen. Hoe, uh, hoe lang is dat geleden met Volken? Ruim een jaar. Heb je verdriet gehad? Het interesseert jou toch niet. Dat ik dat nou weten wil. Ik krijg je geen antwoord? Blijf vandaag bij je slapen? Je bent Volken niet. Je wordt het ook nooit. Kijk dan naar me. Ik ben het wel. Zeg Volken tegen me. Ja. Vroeger. Je kijkt niet, je kijkt langs me heen. Ik heb het gevoel dat het me uit de hand loopt. Dat hele bezoek hier, dat ellendige bezoek. Een spiegeltje? Nee. Waarom wil je dat? Ik wil zien wie ik ben. Een wat watloop? Maar ik weet niet wat het is. Ik ben iemand, maar ik weet niet wie ik ben. Dat is aan het begin vanavond al begonnen, op weg hierheen al. Ik wil ook wel eens iets zijn al weet ik niet precies wat. Als ik denk dat ik erachter ben, dan geloof ik er niet meer in. De weg heb ik moeten vragen aan een jongen. Dat heb je me al verteld. Hij had me vermoorden. Hij was gevaarlijk. Hij was niet goed wijs. Hij was gevaarlijk. We lopen er hier meer zo rond. Ken je hem of, of, of wil je hem niet kennen? Waarom begin je daarover? Dan komt het soms ook van die kleren. Oh, je belazert me. Nou, vooruit schiet op. Het spel begint. Schelden je niet Vel. Of je had me vermoord. De deur open. Jij gaat eerst en je wijst. Alleen maar wijzen. Volken, ben je teruggekomen? Volken, je hebt je vader niet vergeten. Volke, ben jij dat? Uh, waarom wijs je naar ons? Hebben we je wat gedaan? Dat is je broertje, Meijer. Dat is Volke niet. Het is de vreemdeling. Ja, dat, uh, het was een grapje, hè? Een mislukt grapje van Baaf. Voor de dag, Baaf. Uh, een aardig gekje, een Le leuk sluitstuk vanavond. Laat je nou zien, het is toch mislukt. Een afscheid alles van anders. Hij, hij is er ook bij. Hij heeft een hoed op. Die, die, die, die krankzinnige van de schuit zit erop. Wat doe jij hier? Wil jij ons kwaad doen? Trap hem in puin! Die bedrieger! Ze sturen hem op af Dat deze van het schip. Wie is dat? Ibel. Dag, Ibel. Ik ben baaf. Ik ben Ibel niet meer. Ik ben baaf. Heeft mijn kwaad willen doen? Laat, laat me dat door. Nee! Jij wou een avontuurtje? Nou dat zul je hebben! Vleermuis! Ah! Ah! ah doe dat straks! Geel! Oh, hey, hey. Help mij je dan! Laat me dat voor niet! Ah! Nee, Hou op! Op! Ik laat me niet afmaken! Ik laat me niet afmaken! Ibel, Ibel, kijk eens wat hij met meien gedaan heeft. Hé, hij wil me vermoorden. Maak dat je wegkomt, weg! Zeg je niks meer, mij, Zeg je nooit iets meer? Wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie hem laten vechten? Opgehitst hebben jullie hem als een hond. Dat kind. Dat kind. Zo heb ik het niet bedoeld. Ik heb dit niet gewild. Wat doe jij daar in mijn kleren? Waarom heb je me niet eerder laten terugkomen? Nou ben ik te laat. Nou is alles te laat. Kinderen. Domme, valse kinderen. Niemand gaat hier vrij uit. Niemand. Alleen jij. Jij alleen, mij. Daarom ben je dood. Wiermaaiers, een spel van de Wadden. Auteur Gerrit Pleiter. Personen, Stroe, een oude wiermaaier, van Heskes. Geel, zijn broer, Han Keunig. Baaf, de dochter van Geel, Hetty Berger. Ibo, de vrouw van Geel, Rolien Numan. Meijen, de zoon van Stroe. Hans Veerman. Jimmy, een vreemdeling, Jan Borkus. inspecteur André Dupois. Technicus Herman van der Lely. Regie Ab van Eyck.